Daklozen in de stad Groningen worden vannacht gedwongen om binnen te slapen in verband met de kou. Volgens opvangstichting Huis is het niet verantwoord om vannacht buiten te blijven. In het noorden van het land kan het tot 15 graden vriezen. In andere steden wordt nog gekeken of er speciale maatregelen zijn. Naar verwachting zullen ook automobilisten last hebben van de kou. Op de eerste werkdag na de kerstvakantie zet de ANWB een kwart meer wegenwachters in... omdat veel pechgevallen worden verwacht. In de Zwitserse Alpen zijn zeker vier mensen omgekomen door lawines. Een groep skiers werd ten zuiden van de hoofdstad Bern bedolven onder een sneeuwmassa. De hulpdiensten die een reddingsactie op touw hadden gezet... werden verrast door een andere lawine. Een onbekend aantal mensen is vermist. Ook bij Valois kwam een wintersporter om door een lawine. In de Franse Alpen kwamen gisteren drie skiers om... nadat ze van de piste waren afgeweken. En in Duitsland heeft de politie een zoekactie naar twee bergbeklimmers gestaakt. De twee worden al een week vermist. Het dodental van de zelfmoordaanslag bij een volleybalwedstrijd in Pakistan is opgelopen tot 101. Bijna 70 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. De aanslag vond plaats op Nieuwjaarsdag in het noordwesten van Pakistan. Een zelfmoordenaar reed met zijn auto vol explosieven in op het publiek van de volleybalwedstrijd. Een aantal huizen rond het veld stortte in. Volgens de Pakistanse politie is de aanslag een wraakactie van de Taliban. De film Avatar, de duurste speelfilm die tot nu toe is gemaakt... heeft in die bioscopen al meer dan 1 miljard dollar opgebracht. Dat geld is verdiend in 17 dagen, een record volgens de distributeur. De science-fictionfilm van regisseur James Cameron... vertelt het verhaal van de strijd tussen hebzuchtige mensen... en blauwe buitenaardse wezens. De film in 3D heeft bijna 300 miljoen dollar gekost. Het weer, in het noordwesten af en toe sneeuw. Minimumtemperatuur vannacht tussen min 5 en min 15...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 Welkom kom terug bij Tab Seppy, aflevering 653. We zijn geopend met uh, Shambhala. Het is uh, muziek van een verzamelcd van verschillende artiesten. We hebben geluisterd naar Din Maya Dunster. Met een uh, heel fraai nummer. En andere artiesten zijn Kamal, Ram Rasa, uh, Kavi en Deuter. En we gaan verder natuurlijk met de volgende cd... En die heet uh, Reiki Mountains van Sabori Prem. Deze CD zijn uh, tot ons gekomen via osho.nl. Tastes mal, te chistes como el humo por el viento. Trato de olvidar, mi mente va perdida en el recuerdo. No lo imaginé, que pronto lo cambiaste, todo en nada. Tengo que vencer, luchando contra el mar de la nostalgia. Donde están las horas dónde están? Los días, dónde está el amor que tú me daba? ¿Dónde están los besos y aquellas caricias que guardabas en el fondo de tu alma? Tu palabra de fantasía y tu promesa fueron mentiras. Yo confiaba en, y te creía por tu camino Yo me perdía yo me bebí Puedo esperar solo una aventura, un pasatiempo, tengo que vencer, luchando contra el mar de mi novio. ¿Dónde están las horas donde están los días donde está el amor que tú me das? ¿Dónde están los besos y aquellas caricias que guardaste en el fondo de tu alma? Tus palabras de fantasía y tu promesa fueron mentira Yo confiaba en, y te creía Por tu camino yo me perdí Oh, me. be Sem ter acolhido o fado Dentro do meu triste coração Porém Se alguma vez o fiz Foi por estar tão infeliz Que fui Chamar fado Não Algemeen vez o een was door estar tão infeliz que fui chamar ging, nooit Tot zover eens even kijken hoe deze cd heet van Venja. Curvus heet deze cd van het label Easy Digit Music. Muziek die niet meer te kopen is. Maar wel te luisteren te beluisteren in Tap Zeppie. We gaan afsluiten met Close Your Eyes. Een verzamel cd van Romantic Songs van ditzelfde label voor Love and Meditation. Dus je hebt nog even uh, de tijd. Goed, mijn naam is Ben en Ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma Tap Zeppie en graag tot een uh, volgende keer. Dag. <tiedat>